5-0-1. Bessen van horen, blokker en zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag. Ja, dat zijn we weer. En alle luidjes al daar op het web. Ook jullie krijgen een flinke mens. Nou, zeg dat maar wel. Die plaatjes draaien, zit weer voor u klaar. Met fout t-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een geusgeurde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Een radiohoofd en een lelijke bril. Ja, ja. Als dat maar is wat de luisteraar wil. Veel akkoorden en veel melodie. Ook dissonanten.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 Ah, yeah. Ja, het is zondag 20 mei en biologisch zijn wij er weer, biologisch met een heleboel muziek en biologisch met singeltjes, plaatjes om te draaien en plaatjes om niet te draaien, die draaien we dan ook niet Heel veel nullen en enen. Ja, ja. Biologisch hebben wij ons heel veel ongans zitten monteren vandaag. Ja, biologisch was ik de audiomonteur. Afgelopen donderdag was het hemelvaartsdag En uh, ja, Jezus verwisselde eindigheid voor de eeuwigheid. En uh, ja, voer... ...naar de hemel, in ieder geval naar het eeuwige, de eeuwige jachtvelden waar Jezus nu aan het jagen is, denk ik dan. En wij waren ondertussen op een jachtwerf, of in ieder geval een werf waar ja, uh, ja, schepen gebouwd werden in het verleden. Tot 1979 was daar de Noord-Nederlandse uh, Dok- en Stoombouw-Scheepsbouwmaatschappij. En die is een werf! Ja, op hemelvaartsdag is daar dan het festival Hemeltje Lief. En daar waren we dan. Daar waren we dan. En uh, ja, als wij daar zijn, dan maken we een verslag. En we proeven de sfeer en we maken er een sfeerverslag van. En waar ik dus de hele dag aan het monteren was. Nou, voor de rest hebben we deze uitzending niet alleen dat. Niet alleen sfeer, maar ook gewoon muziek. Omdat het past op het medium radio. Zo zal ik straks even een singeltje draaien van Porky en Bes eh, uh, ja, best. You is my woman now. Maar dat is niet alles. Nee. Helemaal niet alles. We hebben ook uh, gewoon nieuwe muziek. Roll vlog, Don't Touch My Croc Monsieur's rol uh, of the Band. En natuurlijk een ramsplaat. Maar goed, uh, dat is allemaal nog zo ver. Hier is, uh, ja, Porky Best. Tenminste, niet Porky en best zelf. Eh... Uh, Samuel Goldwyn, Motion Picture Production, The original Mitchell, Soundtrack Recording. Uh, music by George Gershwin. Ja, ik weet niet wie het nou precies zingt. Maar het wordt gezongen, dat weet ik zeker. Ja, daar komt hij dan. Best, you is my woman Not now. I'm a woman now best. Je ja, was dat uh, best You are my moment nou. En uh, ja Dat is natuurlijk Echte liefde Die daar aan het ontluiken is En terwijl de Ja We horen toch echt Een hele duidelijke brom En dat is weer uh, Uitgelezen Kans Om die geweldige Jingle te draaien En dat doen we dan ook Ja Hier komt echt de Jingle Ja En als ze, Ja inderdaad Als de jingle het niet doet Dan is het echt, echt Tijd voor die jingle Technisch falen Die niet draait Dus die gaan we straks draaien Fantastisch een jingle die niet draait, die over technisch falen gaat. Hoe mooi kan het wezen? Gaan wij even verder met echte liefde. Echte liefde van Mijnder Thoma. Met het nummer Das du net meer bestierst. Oftewel, das Fries. Dat je niet meer bestaat, bedoelt hij daarmee te zeggen natuurlijk. Ik hoop dat je niet meer bestaat. Hier is Mijnder Thoma en de Negroes. Van een gelijknamige plaat, Mijnder Thoma En de Negroes, das du net meer bestierst. dan denkt eh uh, waar gaat mevrouwtje dan heen als je dit soort dingen zingt nou ja dan heb je al nog full garden om te zeggen why did she go mother's waiting in the kitchen the elephant's waiting in the zoo. the teacher's waiting in the classroom and i am waiting here for you There's no tomorrow How did she know? Did anybody tell her? I can't explain I'm sitting in the corner staring You started to think seriously about your future and your dreaming, yeah She said and didn't leave no room for doubt That if I took on me then, There was no longer dreaming It's just about no tomorrow, how did she know, did anybody tell her, I can't explain, I'm sitting in the corner staring at the wall, she won't be back again, why did she know, she said there's no tomorrow. back again. Fools Garden. Ja, en daar staat je te wachten. En hoe lang je te wachten till the morning comes natuurlijk Robin Blok Op Radio 501 met een nummer van zijn plaat, uh, ja, zones. En die gaat nu draaien. Ja. Opgenomen in een huis. Uh, dat is afgebrand. Dat is toch sneu. Maar uh, dat was wel toen de opnames klaar waren. Dus alle dure materialen waren eruit. Maar het blijft toch een dingetje. Robin Bok. Till the morning comes. Come back and point me, love. Count all your waking hours till the morning comes, till the morning. Stay up and hold your breath. Face voids around it. Robin Blok. Ja, ja. To the Morning Comes van Robin Blok. Dit is radio. Nou, dit is radio. Dit is radio. Inderdaad. Dit is radio. Echte radio. En uh, radio zit vol met muziek en verrassingen. Dus dit is radio. Dit is radio. Dit is radio. <lacht> Knallen we even die jingle er alsnog doorheen, we moeten hem zelf inzingen! Technisch balen! Kapotte telefoon! Onhoorbaar kanalen, geen grammofoon, De plaats slaat over! De pc doet vaag! is weer zover in de volle laag! Gaan wij verder, gaan wij verder, gaan wij verder met, met muziek. Hier is het verslag, nou ja, niet alleen muziek, het verslag van Hemeltje Lief uh, afgelopen donderdag. Uh, jullie zaten er al op te wachten, ik weet het zeker. Uh, en uh, we hebben er een uh, mooie potpourri van gemaakt. Ik hoop dat jullie uh, daarvan uh, kunnen genieten. Ik in ieder geval wel, uh, Hemeltje Lief. Uh, hier komt het speciaal voor de luisteraars van de volle laag, is hier het uh, Fantastisch sfeerverslag. Ik zou zeggen, proef de sfeer. En uh, wij zijn weer terug naar de reclame. Naar de reclame? Ja, inderdaad. Naar de reclame. Hier op Radio 501. Het is donderdag 17 mei. Hemelvaartsdag. Ik bevind mij momenteel op het Pontveer. In richting van de NDSM-werfterrein. En op dat terrein van de voormalige Nederlandse... ...Dok- en Scheepsbouwmaatschappij. De NDSM-werf dus aan de rand van de Amsterdamse haven... ...wordt dit jaar voor de vierde maal het populaire festival Hemeltje Lief georganiseerd. Een bonte mengeling van muziek, theatraal voer, creatieve uitingen en theater. Het bezoekend publiek is divers, zoals hier op het veerpond erheen ook wel blijkt. Twintigers, dertigers, ouders met kinderen en de oudere volwassenen van boven de vijftig. Bijvoorbeeld... Het is hier, lekker druk op het pond. En in de verte zien we ze al. Ja, niks minder dan... Kunnen we eraf lopen? Jij kunt eraf lopen? Oké, oké. In de verte zien we ze al natuurlijk Rolf de Band. Die de acte presence geeft op het festival. Het zal de eerste band zijn die ik vandaag ga zien. Nou, toch wel een gesmeerde ska-band. Nou, gezondheid. Ik zou zeggen, eh, hand voor je mond, eh, ook voor kleine kinderen. Rolf de Band! Wieger, we zijn staan achter het uh, Solar Podium en Rolf de Band uh, heeft net een optreden gegeven. Klopt dat? Ja dat klopt. Hoe vond je het gaan? het ja, ging, ging wel goed. Uh, we hebben de hele show lang uh, gebedeld om de zon en uh, bij het laatste nummer drak, uh, brak de zon door. Dus dat was wel mooi. Maar we waren een beetje een van de eerste bands, altijd moeilijk en een half uurtje is kort. konden maar zeven nummers spelen eigenlijk, maar het was leuk. Ook nog een nieuw nummertje gespeeld? Ja, ja, klopt. Terwijl... Tijd, tijd is een teef? Ja, dat was een nieuw nummer en Daniet is ook nieuw. En Voor Zolang Als Het Duurt is ook nieuw met, uh, met aquatie en uh, dat wordt onze eerste single. Maar We hebben nu eigenlijk een nieuwe EP uit met uh, vier, vier tracks en daar is uh, Voor Zolang Als Het Duurt, is daar de single van. Hoeveel je het spelen op deze locatie? Want je zit, we zitten hier natuurlijk uh, midden op de NDSM Werf. Is het nou ook een locatie die jou erg tot de verbeelding spreekt? Ja, ik vind het te gek. We hebben onze bandfoto's hier ook laten maken en ik kom hier al heel lang en ik vind het een prachtige plek. Want de komende tijd, uh, waar, speelt, uh, waar speelt Rolf de band? Uh, we spelen hier weer over twee weken, dicht op het vuur, bij een kampvuurtje. Uh, we spelen op Madness Festival op uh, Ameland. Waar staat Rolf eigenlijk voor? Want ik zag al, rolling, lying on the floor, maar uh, dat kan niet. Rolf, Rolf heeft in het verleden voor heel veel dingen gestaan, maar nu is het uh, hopelijk gewoon een begrip geworden. <laughs> ja, daarom Rolf, Rolf staat voor Rolf. Blijf je nog even rondhangen? Zeker, ja. Yeah. Don't touch my krok Monsieur, wil ik zien. Ik heb een cd'tje toevallig op mijn verjaardag gekregen van oma Omar. En uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ja. geniet ervan. Dankjewel. Natuurlijk. Wat is je naam? Jess Han? Het Genootschap Bombasha. Ik sta hier bij een poffertjesbakfiets. Hoe gaan de zaken? Nou ja, het gaat uh, erg hard. Er staat hier al een aantal uur achter elkaar, een rij van 10 meter, dus... Blijven uh, opletten, blijf opletten op, op die poffertjes, dus Oh, we draaien, moeten even draaien, draaien hoor. We even draaien, draaien? Ja, even draaien, daar gaat hij. En we moeten echt wachten op het goede moment, anders is het niks. En Ondertussen strooi je gewoon lekker wat uh, poedersuiker uh, over in iedereen ja. in het rond. En één uh, groot feest. Nou, en met echte boter hè, Vier? Echte boter, echte poedersuiker uiteraard. Gaan ze hoor. Echte ja. Jullie staan in de rij voor uh, lekkere poffertjes, uh, zie ik. Zeker wel. Eeten ja, uh, ja. jullie vaak poffertjes? Uh, niet zo vaak als ik zou willen. Dit is alweer een tijdje geleden dat ik voor het laatst poffertjes heb genuttigd. Maar ik moet zeggen dat ik er wel heel erg naar uitkijk. Ja. Dat kan me voorstellen, ja, er staan nog op aanwachten voor jullie. Hoe, hoe, hoe hou je dat vol? Ja, hoe los je dat op? Ja, ja praten. Ja, praten, ja. Leuke ge leuk gesprekken. Radio. Ja, wat zijn een beetje de onderwerpen die hier uh, zo de, de revue passeren? Oh god, uh, het leven, Eigenlijk vriendschap, alles. muziek. De, de dood. De dood ook wel, ja. ja, ja. ja. En dan, ja, en dan poffertjes eten, dat alles. is het mooie. Hè? Dan de, de dood en de poffertjes. Ja, precies. De, precies, de dood en de, en de poffertjeskraam. Nou, meteen een leuke titel voor wat dan ook. Hier. Het, uh, nee, laat laat het baantje heen. en de moord bij de poffertjeskraam. Koning, weet je? Ja, de, de, de poffertjeskoning. Moort, de is een, is een soort mythologisch is die, uh, type. Een uh, ja. <laughs> beetje een ja, ja, waar ja, die dan ja. in zijn vrije tijd poffertjes staat te bakken. Maar mensen laat omleggen. Dan is is daar dan ook een eufemisme voor. Voor een liquidatie. Geef even Harry een poffertje. Dat betekent eigenlijk dat hij gewoon een pistool Even een, een goede... Ja, ja, En uh, geen oppoffer. Nee, geen oppoffer. En dan een uh, Seven-achtige thriller van maken, weet je wel. Ja. Dat, dat dat baantje al heel snel uh, doorkrijgt uh, dat er meer moorden gaan komen. Ja. En dat de jongere collega denkt, nou, dat zal wel loslopen. Maar dat is, dat is letterlijk Seven. Dus, dus ja, zo doe je dat eigenlijk bij een poffertjeskamer, je gaat fantaseren en... Uh, aan het eind van de rij uh, heb je een als gift klaar liggen. Eigenlijk. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Ja, wat, zijn de, wat zijn de toekomstplannen wat dat betreft? Die zijn groot. Ja, die zijn heel groot. Ze zijn heel ambitieus. Ja, ja Hollywood. En voor uh, minder doen we dit niet. Ik ben Brazilian. Ik ben girl, ja. Yeah. Brazil? Ja, <laughs> <Yeah>, Brazil. Wat <laughs> you je this recipe? Ik weet het niet. Laat me taste. Het is heel goed. Maar. Ik dacht. Er is. With zout, not sugar. Ja, het is sweet. En het is different. Very good. Hoe heet jij? Angel. Angel, en wat staat er op het menu? Poffertjes. Wat heb je allemaal al gedaan hier op het festival? Uh, ik ben van de Glijbaan af geweest. Ik heb cola gedronken. Ik ben rondgelopen en ik ben bij het kampvuur geweest. Ook al bij het kampvuur? Ja, en ik ga zo een toch doen. Nou, ze zeggen smakelijk eten? Ja. Valentijn, Koffie de Band. Yes. Ook daar ben je voorman van. <laughs> ja, ja, ik ben voorman. We hebben ook uh, zanger gehad en we gaan ook weer waarschijnlijk weer verder met een zanger. Maar we hebben verschillende vormen om te spelen met koffie. Maar koffie blijft altijd koffie. Het is gewoon uh, op zwepende Afrobeat en uh, mensen gaan dansen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar hoe drink jij zelf je koffie dan? Nou, ik drink het uh, nu eigenlijk al een week niet. Want ik wil even kijken of ik mijn gewoontes gewoon kon veranderen. Oh, echt waar? Ja, geen koffie, geen bier. hoeft kleiner toch? Want ja, we hebben de laatste tijd qua afrobeat gebeurt toch best wel wat. Je hebt natuurlijk Jungle By Night. Ja. ja. En nou, jullie weer, de koffie de bent. Hoe komt dat dan genenen uh, Nou, ik denk dat het er altijd is geweest, maar inderdaad met Jungle By Night is toch wel echt ja, de weg plafijt. Het is gewoon open. En... Het is weer een keer weer helemaal hot. We hebben ook met Django Baneit inderdaad samen in de Paradiso op een Villa Kuti, want dat is een beetje de grondlegger van de Afrobeat, ja. uh, Tribute gespeeld. En dat was helemaal te gek. Helemaal afgeladen, vol en uh, maar we gaan ook maar verder en verder, nu met Koffie. Dus uh, het gaat hartstikke goed. Ja, leuk. Maar Koffie heeft gewoon een uh, hartstikke sterke harde kern die uh, er gewoon altijd staat. Plus, we hebben gewoon steeds meer festivals waar we nu gaan spelen. Dunja Festival, Ural Festival. Gek. Allemaal hele leuke dingen waar we nu geboekt zijn. Plus onze plaat komt uit, uh, net na de zomer. Hebben we al opgenomen. Het is een he hete herfst, hè? <laughs> ja. ja, ja. <laughs> Zeker, met koffie is het een hete herfst. Hete koffie, geen ijskoffie? Geen ijskoffie, godverdamme. Gadverdamme, ja, dat is van die, <laughs> van die fabrieksmeuk. Koffiedeband.nl uh, Nee, uh, www.thebandcoffee.nl En ja. ook gewoon facebook.com uh, Facebook slash Koffie de band of de band koffie? De band koffie. Yes! Wat heb je te maken met? Een band! Een band! <laughs> ik, ik denk dat hij het aan dat uh, blue band maar dat is, dat is boter. Dat is boter, ja. Dit <laughs> ja. is koffie en dat is een band. We ja. staan bij een groot zeil en kinderen strooien daar uh, zand op. En zijn daarmee een tekening aan het maken lijkt wel. En uh, wat ik nu zie is een soort slak op poten. Kijk, dat is altijd leuk. En uh, ik sta hier naast uh, Daan. Met een biertje in zijn hand. <laughs> Hij is van Pippens en jullie hebben hier een... Uh... Ja, wat hebben jullie hier eigenlijk? Nou, het is een, uh, eigenlijk een soort stellage van bamboe. En uh, vier poten. En daarbovenop zit een camera die kijkt naar beneden. En daaronder kan je zandtekeningen uh, maken. En dan worden die beeld voor beeld opgenomen. En dan kan je tekenfilmpjes maken met zand. Oh wat leuk, tenminste dan zet je al die foto's van die uh, tekeningen die ze maken, zet je uit achter elkaar? Ja precies, en dan wordt het een uh, teken, ja, timelapse tekenfilmpje. Oh, dus. Wat leuk, hoe komen jullie op dat idee? Nou dat komt eigenlijk omdat we zijn in uh, Soedan geweest en uh, hebben daar samen met Soedanese theatermakers een stuk gemaakt. En daarom hebben we Soedanese zand meegenomen. En eigenlijk uh, aan de hand van dat theaterstuk wat daar is ontstaan... Eigenlijk wilden we iedereen hier mee naartoe nemen, alle Soedanezen en alles. De houten krokodil. De houten krokodil, precies. Maar dat, uh, dat uh, was een beetje onrealistisch, dus hebben we eigenlijk als alternatief... gekozen dat we hier met Zand het verhaal uh, in beknopte vorm vertellen. Er zitten nu allemaal kinderen vrij, vrijelijk te tekenen met Zand, dat is ook heel leuk. Ja, mooi hè. Want er zit kennelijk wel toch een soort richting in. Ja, en ook veel talent zo te zien. Vind je het mooi geworden? Ja. Wat zie je nou op beeld? En een tekening van mezelf. Oh, kijk, het lijkt wel, wat, wat, het lijkt wel een zon. Nou, als je het hier ziet, dan ziet het zo eruit. Ja. We zijn met de Don't Touch My croc Monsieur, in ieder geval twee Monsieur van. Jee! Maar jullie komen uit Amsterdam Noord. Yes. Dit is eigenlijk jullie thuishaven. Absoluut. Want we zitten ook nog eens keer aan de noordzijde natuurlijk. Noordzijde. Voor leven. Ik ben vanavond jullie presentatie van jullie tweede link. Ja man, onze, onze nieuwe album beste stuurlui ooit is vandaag uitgekomen. En uh, het is helemaal geweldig. Je kunt het nu bestellen via de officiële webshop op www.tdtmcm.com Nautischer dan dit kan nee, het niet worden. In Scheepshaven zijn we nu. Precies. Ja. Want uh, laten we dan net jullie thema zijn hè. Ja, ja, ja. Het wordt, het, je moet, kijk, daar ligt het cd'tje op het podium toevallig, lieve luisteraars. En hij is helemaal blauw. Het hoesje is helemaal blauw. Het is echt een mooi fysiek product dat binnen het nautische thema past. En hier staan we ook nog eens op de fucking scheepswerven te verkopen. Jullie zingen dus in het Nederlands, ja. is dat gewoon omdat je in Nederlands iemand beter voor de smoel kan raken of zo? Ja, ja, ja, ja. ja. zeker, zeker. Dat is precies dat goed is omschreven. Veel directer. M'n moerstaal. Ja, want er treden eigenlijk heel veel bandjes in zijn Engels op, of instrumentaal. Maar daar zijn jullie niet van gediend. Gay. <laughs> ja, nee, nee, dat zijn we niet inderdaad. Fuck de Engelse taal. Goed, uh, ik zou zeggen heel veel plezier uh, straks, want jullie hebben straks eigenlijk een soort voorpremière. Eigenlijk wel inderdaad. Ja. Ze hebben een voorproefje, een sneak preview als het ware van, uh, dus zoals dat heet. van wat er vanavond gaat komen. Maar uh, vind je het leuk op Hemeltje Lief? Uh, uh, Regenboog leuk. Regenboog leuk. Oké, okay, dank jullie wel. Ah, en yeah. Succes. You, man. Dames en heren voor, Dames en heren, daar achter op het veld komt deze kant op. Dames en heren, voor bij Noorderlicht, hier bij de spelletjes. kom allemaal naar het kleine podium, want hier staat... Dat... Touch my crop machine! En wat hoort u hier? Nou ja, dit is de rijwachtende voor de toiletten en die verpost worden door de mensen van Place2Be. Je staat in de rij, voor het toilet. Jazeker. En u wordt ook nog een beetje gemaakt ondertussen? Jazeker, je wordt ontzettend vermaakt hier. Oh, is het een beetje uw muziek? Uh, niet echt, maar Ach, je moet van alles zo maken. We zitten nu in de rij voor het toilet. Ja, klopt. Is dit dan wel een beetje jouw muziek? Dat ook niet, nee. Maar het is wel grappig. Ja, of niet? Nou ja, kijk hoe die maloten erbij staan, is toch heerlijk? Ja. Dan komen we puur voor even lekker een wc'tje te nemen en dan weer door te drinken. Nou, ik hoop dat het een beetje oplucht. Ja, helemaal Komt goed. Ja, oké, okay. dankjewel. Ik sta hier naast een uh, older engineer. Ja, klopt. Geert Jongers. Geert Jongers. U heeft uh, telbeest uh, gekweekt. Ja, nou niet gekweekt. We hebben ze gevonden in uh, Kroatië. Het is een, een bedreigde mechanische diersoort. Een mechanical, zoals dat heet. En wij hebben een hele kudde, blakend voor gezondheid, 14 stuks. En we hebben vandaag een uh, uh, moeder gehad die is bevallen van een jong telbeestje. Nou, dat is toch bijzonder wat er kan gebeuren op zo'n festival. Ik heb meteen het publiek gevraagd, ik zoek een naam voor dit beestje. En het is een mannetje, dat kan je gewoon zien aan zijn poten. Ja. Het publiek riep Amas Tel. Tel, nou, van harte gefeliciteerd, proficiat. Ja. Want u heeft uh, wel een beetje ervaring met uh, de mechanica, hè? Ja, dus U heeft een keer een machine gemaakt? Ja, voor de staat. Uh, die, hebben, ja, die hebben stad en land afgereisd. Uh, ik heb uh, pingpong mensen geopend uh, afgelopen jaar. Ja, feestje, heel leuk om te doen. In dit voorjaar en ook nog in dit najaar speelt uh, Marike Jager, singer-songwriter, fantastisch mooi programma. Die speelt een uh, theatertournee. En het hele decor daarvan, uh, dat is ook door ons gemaakt. En uh, vanaf september, meen ik, is dat weer in, in allerlei theaters door heel Nederland te zien. Nou, fantastisch. En wat, wat wordt dat ongeveer voor creaties? Is dat al bekend? Uh, nou, HCD heet uh, Here Comes the Night. We hebben een, een haven bij nacht gemaakt. En uh, zoals Ordingen eerst betaamt, uh, je komt binnen en je ziet een behoorlijk grote vuilnisbelt. Maar als je je ogen dichtgooit, dan hoor je toch echt een haven bij nacht. Uh, ja, krakende schepen, uh, de wind die giert, uh, klotsende golven, enzovoort, enzovoorts. Pas als ze beginnen te spelen, dan wordt eigenlijk wat het is. Fantastisch. Ja. Nou, hartelijk dank. Ik uh, zou ze zeggen, goede reis naar huis. Ik hoop dat Tijl gezond blijft. Ja, absoluut. En de, de thuisreis is niet zo moeilijk, want NESM is onze thuisbasis. Kijk, mooie zaak. En een lekker biertje pakken. Ja, zo is dat. Ja. Zo Op het festival speelt ook de band van Robin Blok. Zijn album 16 mei gepresenteerd in de Vondelkerk tijdens In Stad 2012. ...wordt verkocht met de eerste editie van het nieuwe tijdschrift, The Music Whisperer. Er staat hier een mevrouw met een biertje in de hand en die gaat nu uitleggen wat ze aan het doen is. Het is mijn eerste biertje hoor. Wat zijn, wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, we proberen tijdschriften te verkopen. Nou, het is een tijdschrift en het is artiest is dus Robin. En we doen de cd verkopen, maar wij daarbij ook een tijdschrift. En dat geeft zeg maar, een breder beeld van wie de artiest is, waarom hij de liedjes schrijft, wat zijn drijfveren zijn, et cetera. Dus het is dus ook een beetje de, de mensen achter de muziek. Dus in die zin uh, zorgen jullie een beetje voor verdieping op dit festival. Ja, een beetje wel, ja. Nou, succes met de verkoop. Ja, dankjewel. Okay. Jij ook met de radio. Met de radio. Ja. En dit is hem dan, Robin Blok, als hij Comfort Zone speelt. De titeltrack van zijn debuutalbum, Comfort Zones. Hij staat op het regenboogpodium Standard straight keep him quite try to smile while away and light come faith get run down until I scream out. Always keep me safe and Ik sta hier naast Sarah en uh, ja, vertel daar zelf maar, wat gebeurt hier eigenlijk? Nou, we, we hebben een, uh, een speurtocht uitgezet op het uh, Hemeltje Lief terrein. En we hebben hier een stuk of zes verdoosjes verstopt. We hebben in het uh, NDSM Treehouse, wat ook hier op het terrein is, maar wat nu uh, backstage uh, is, hebben we een expositie van Lucifer doosjes. Daar hebben we er zes van op het terrein nu verstopt. De kinderen die, maar ook trouwens volwassenen, die krijgen vragen van ons over de kunst. En die moeten ze dan zo beantwoorden dat ze zichzelf eigenlijk naar de plek leiden waar het doosje zich bevindt. Er is een vraag over Andy Warhol en dat gaat over zijn haar. Nou ja, als je dan goed om je heen kijkt op het terrein, dan kun je wel een voorwerp of een object vinden met datzelfde haar, tussen aanhalingstekens. Nou en daar is dan weer een doosje verstopt. Dat is belangrijk, natuurlijk, hè, dat je leert kijken. We stellen ook vragen over of, uh, of het wel kunst is eigenlijk in die Lucyverse doosjes. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat kan ook, uh, je kunt het ook helemaal niet eens zijn met de kunstenaar of met ons. Nou ja, het is inderdaad het doen dat je zelf uh, er iets van maakt. En dan uiteindelijk krijg je van ons een, een, een certificaat en een, je mag grabbelen in onze grabbelton. Er liggen hier ook nog lucifers op de grond? Hebt, uh, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar vroeger had je uh, bij de lucifers een, uh, een boekje met allemaal puzzeltjes met die lucifers. Uh, en die hebben wij nu in het groot, we hebben een grote lucifers gemaakt. En we zijn nu steeds te op, oplossen. En uh, de bedoeling is dat je een figuur legt en dan uh, uh, steeds maar twee of maar drie lucifers verplaatst en dan zo tot een oplossing komt. En dat werkt op zich uh, werkt, nou ja, werkt erg leuk. Er zijn heel veel mensen al heel hard aan het denken. Er is nog steeds één raadsel wat onopgelost is. Dus, nou ja, mocht je degene zijn die je groepen daartoe voelt, dan uh, komt vooral langs. Wij weten het ook niet. Spannend. Ja, ja, ja. Op het zonnepodium staat de band Vata El Moustache Morgana aan Aardig Mopje weg te spelen. En volgens mij gaan ze nu vertellen wie ze zijn en wat ze gaan spelen. Het volgende nummer gaat over de sterkste cocktail die er is. Dat is de Wicky Wacky Woe. Oh, mm -hmm. It's a feeling I can't destroy properly Got nowhere to go Stay just where we're at in these lazy days Till the summer ends No, I'm not supposed to fall in love again With what you make me do Feels like voodoo and we made and now I will kiss your lips What a wicked game to make me feel Sta je met Fata Elm Tash Morgana? Stel jezelf even voor, gewoon nu jullie toch samen met vieren. Ik ben uh, Stefan, de zanger. Uh, Jonas op gitaar. Pieter op de drums. Mijn man, ik speel conga's. En met z'n vieren zijn jullie onderdeel van. Ja, de basist ja, onderdeel, van... onderdeel van. Ja, ja precies. Ja, Hij is basist, waar gaan dan? En de bassist, For tevens van Rolf de Band? Of... Moi, ja. Onze bassist is heel verlegen, maar hij heet wel Joaf. Wat was jullie eigen indruk eigenlijk? Wie, wie kan ik daarvoor het beste aanschitten? De, de sfeer was goed. Het zonnetje scheen, was net doorgebroken toen wij begonnen. En er werd voor mij vijf keer gestagedived. Uh, drie vrouwen op het podium ook. Dus dat, uh, ja, dat is ook het. Ja, Daar vragen we dan ja, om. Twee, dat durfden dat, niet, ja. twee durfden niet. Nee, twee vrouwen durfden niet. Ja, lekker festival zo, allemaal ja, al. Zeker, zeker. Het is, het is leuk. Er staan super veel leuke bandjes. Tut Hola en Rolf en zo en met aquatie. En... Nou ja, en het is een goed sfeertje ook. Ja. Ik ben er nooit geweest. Het is echt te gek. Mijn ouders zijn er ook, die vinden het ook te gek. Dus het is duidelijk voor alle leeftijden, van jong tot oud. En hoe verloopt het festivalseizoen tot nu toe? Je hebt vandaag heel lang hier op het festival. Zo verloopt het. Ik heb een heerlijk rond staan springen. En velen met mij volgens mij. Heel erg. En zo niet te ging schijnen. Leuk met alle Wat wil je nog meer? en Nog meer bier. Nou, We zeggen, uh, loop naar de bar, uh, de bar is er open. Dat ja, gaan we doen. En hey, dat was ik nog lang gezellig. We gaan nog even een lekkere hap halen. Dat denk ik wel, ja. ja. En de muziek ook goed? Naar je zin? Ja, leuk. Ja, gezellig. Allemaal dingen die ik eigenlijk nog niet kende. Dus wel leuk om uh, veel nieuwe dingen te zien. Ik zeg, zeggen, geniet ervan. Dank je wel. Jij ook, hè? Heel leuk. Staat je niet? Die mag hoezo? Als je bedenkt dat ik als kind al zo was. en mijn kinderen doen nu al zo. hoezo zullen de kinderen van mijn kinderen dan wel niet zijn? Zeker uw woorden. Jongens, dus, uh, dit liedje gaat over. Uh, over mijn allereerste meisje. Ik heb een hoer. Ik heb een hoer. Ik heb een hoer in mijn hoofd, ze maakt me gek, ze maakt me gek, met wat ze me belooft. Ik loop, ik draaf, ik ren, ik sprint achter de raam, maar voor ik binnen ben, is die deur weer dicht gegaan. Poeh. Het gaat me door en door, overal hoor ik de stem. Ik wil zo graag bewijzen dat ik geen klootzak ben. Door mijn neus achter mijn ogen. Het kloppen in mijn bloed. Ondertussen het idee dat ik de poppen moet. Ik loop, ik traaf, ik ren. Ik sprint achter eraan. Ik lijk wel zo'n geil hondje. Betoofd door een hondenkontje. Echt ik eigen. Ik snuif, ik kwijl de eraan. Maar voor ik binnen ben, is die deur weer dichtgegaan. Ik heb een hoer, een hoer, een hoer in mijn hoofd. Ze maakt me gek. Met wat ze me beloofd ik, ik heb een hoer, een hoer, een hoer in mijn hoofd Ik kan er niet mee omgaan, nee, ik kan er niet mee omgaan Door en door, ik heb me nooit zo uitgesloopt Wie is hier nou een bondje dat ik niet zit geloven Ga alleen, nu zal gaan, holy fuck, wat moet ik doen? Zijn donker, bruin moeder dat ik moet schokken voor een zoen Ik heb een hoer, een hoer, een hoer in mijn hoofd Ze maakt me gek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 Hoor, hoor. Ik kan er niet mee omgaan, nee, ik kan er niet mee omgaan. Hoor, een hoer, een hoer in mijn hoofd. Ze maakt me gek, gek, blijf wat ze me beloofd. Ik heb een hoer, hoer, een hoer in mijn hoofd. Ik kan er niet mee omgaan, nee, ik kan er niet mee omgaan. Nou, dat was mijn dagje wel hier uh, op festival Hemeltje Lief 2012. We kunnen genieten van muziek van Rolf de Band, de Bent Koffie, Fata El Moustache, Morgana, Willy Schobbe, die speelde trouwens, brandensand. voor de mensen die dat nog niet wisten. Uh, wat hoor je nog meer? Robin Blok uh, hebben we voorbij horen komen. En natuurlijk Hausmacher. Nou, wat een feest. Uh, wij gaan weer even het pontje opduiken en ons bedje in. En jullie kunnen nog even verder luisteren naar de volle laag hier op Radio 501. En met dank ook aan de festivalorganisatie van Hemeltje Lief. Kijk ook even voor de foto's op hemeltje-lieffestival.nl. En voor meer muziek op www.radio501.nl. wensen wij u nog een hele zalige zondag verder. Dag. Inderdaad, dat was ik zelf van de, van de festival, zou ik willen zeggen. Festival uh, Hemeltje Lief, uh, afgelopen donderdag was dat. Het verslag, uh, uh, ja, dat verslag vind je binnenkort ook op uh, internet. De, ja, dit is natuurlijk ook internet, maar dan gewoon terug te beluisteren. Als bij wijze van een soort van podcast-achtige constructie. Ja, dat kan je dan op je iPod zetten of op je, op je computer. Dat is zo'n ding met knoppen. Uh, ja, ik zit hier even op een pontje en we wachten eigenlijk nog even op de reclame, die komt er zo aan. En uh, ik zou nog even willen zeggen: in het tweede uur komen we terug met uh, Willy Schobbe. Willy Schobbe is natuurlijk die man die al eerder uh, brandenstand speelde. En toevallig heb ik een singeltje bij me van Willy Schobbe en naar zijn orkest. Uh, eerst naar de reclame. Tot het volgende uur waar wij gewoon in zijn. Maar goed.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 Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Ja, en daar zijn we weer in het tweede uur. De halve volle laag dit. En terwijl wij even zoeken: biologisch naar een nummer. Eh. Uh, een tekst, een nummer speciaal voor jou geschreven en gecomponeerd door Tony Eijk. Uh, gaan wij verder met muziek om van te genieten? Denk ik. Uh, we hadden het al beloofd: Willy Schobbe en His Orchestra. Een nummer uh, geschreven door hemzelf, Nee hoor. Jawel, door Willy Schobbe, Napoli. Zijn grote hit, Nee hoor. Zijn grote hit was natuurlijk Brandensand. Die heb je al eerder gehoord. Voordelen en voordelig hier op Radio 501. Die weg dat wij nu beginnen met een brom een Zonder jingle uh, Technisch falen, want dat hebben we al gehad En biologisch gaan we dat niet Nog een keer draaien Hier is Willy Schobbe uh, With his orchestra playing Napoli voor de chaps, old chaps in uh, Napoli zet, Ik zou zeggen Zet je vuilnis buiten Hier is hij dan, Willy Schobbe dit is het eigenlijk ook hè, van Willy Schobben. Helaas is hij ons in 2009 ontvallen. Anders had hij nog steeds uh, kunnen verrassen met dit soort schitterende composities. Maar op Radio 501 leeft hij voort. En voor velen een onbekend talent. Dus uh, wat dat betreft past hij helemaal bij Radio 501. Op Radio 501 Studio Sport is weer op televisie. Holla, die, -j. je, Ja, dat precies weer tijdig het diner Ja, het diner Maar de volle laag gaat gewoon door Dus zingen wij in koor Uurtje twee yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Uurtje twee En terwijl wij gezellig aanschuiven bij De Nederlander tijdens het diner. Gaan we verder met muziek? Ja, Advisser, natuurlijk we voor je klaarstaan. Bekend van zijn Brainwave Sessions, maar hij heeft ook allerlei andere sessies gedaan. Zoals zijn eigen nummers schrijven. Iedereen in de volle laag. heb je hem waarschijnlijk al kunnen voorbij horen komen. Niet deze uitzending, maar een hele andere uitzending. Dat was uh, Soprano, Nymphomano. Het duet met opera-sopraan Astrid van Helden. Uh, het gaat nu niet over sopranen. Het gaat nu over Henken en Ingrid, denk ik. Alleen, ja, toen heet ze nog niet Henk en Ingrid. Toen heten ze gewoon nog Burgers. En uh, ja, die mensen bestaan nog steeds. Vandaar dat dit nummer niet aan actualiteit heeft ingeboet. Het nummer heet uh, van uh, s'morgens vroeg tot s avonds laat, maar dat gaan we natuurlijk niet draaien. Voordat we hebben gezegd wat we nog meer gaan draaien, ja, laten we het vooral niet te lang een verrassing houden. Want, maar, nou, we draaien natuurlijk muziek van Dochtroep, dat is altijd weer vaste prik uh, tijdens de uitzending van 20 mei. En uh, wat hebben we nog meer? Ja, de Ramsplaat van vorige week. Nou, nee, niet die van vorige week, maar veel eerder eigenlijk al. Ik kijk even op www.vollelaag.nl uh, Voor ja, de Ramsplaatparade. Uh, ja, en voor de rest draaien we reclamemuziek. Tenminste, ik uh, hoorde hem in in de reclame voorbij komen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een hele vette plaat. Maar ja, voor je het weet draai ik hem eigenlijk niet. Uh, we hebben natuurlijk ook een nieuwe rampsplaat. We, we gaan naar dope muziek van Doop draaien. Of uh, dope muziek van Doop, Het is maar net hoe je het wil zeggen. Uh, ja. Jazz, natuurlijk, jazz. Veel muziek, veel muziek. Heel veel, veel muziek. Naakt over de schutting gaan we ook nog. Dus zeg, zeg, hou je broekje nog even aan. Want we gaan nog niet naakt over de schutting. Dat staat strakjes. Ja, wat hebben we allemaal wel gedraaid? For je best natuurlijk. Uh, ja, dus dan hoeven we niet meer te draaien. Uh, ja. Maar zoals al aangekondigd gaan we wat wel draaien. En wat gaan we dan wel draaien? Hier is... Niemand minder de Adviser met... Van s morgens vroeg tot s'avonds laat en je kan meezingen. Dus ik zou zeggen, laat het, laat het, laat het niet aan. Ja. Speciaal voor jou geschreven, advisser. En ik ga ook even meezingen. Ik weet niet wat, wanneer je moet inzetten. We zijn de harde werkers waar de maatschappij op draait We zweten en we zwoegen en we worden steeds genaaid Aan het einde van de maand, dan moet jij eens even zien Kan je zien wat ik verdien, maar niet wat ik verdien Van s morgens vroeg tot s avonds laat werken wij ons uit de naad Van s avonds laat tot s morgens vroeg zuipen in de kroeg van morgens vroeg tot s'avonds laat Werken wij ons uit de naam Van s'avonds laat tot morgens vroeg Zuiken in de kroeg We werken We zijn de ware helden van de new economy Digitaal zakken vullen de filosofie Web, wap en wip, alles wordt erbij gehaald Totdat je straks ook per minuut Tijdens je slaap betaalt Morgens vroeg tot s'avonds laat werken wij ons uit de naad. Van s'avonds laat tot morgens vroeg. Zuipen in de kroeg Van morgens vroeg tot s'avonds laat, werken wij ons uit de naad. Van s'avonds laat tot morgens vroeg. Zuipen in de kroeg We werken als paarden, vechten als leven, vreten als varkens en zuipen als kamelen. Intellectuelen zijn de krachtbron van ons land. We stellen zonder meer van alles, hebben we verstand. We geven steeds advies, elk probleem kunnen wij aan. Maar als het daarna fout gaat, heeft een ander het gedaan. Van s morgens vroeg tot s avonds laat werken wij ons uit de naad. Van s avonds laat tot s morgens vroeg zuipen in de kroeg. Vorgens vroeg tot s'avonds laat werken wij ons uit de naad. Van s'avonds laat tot morgens vroeg, zuipen in de koel. We werken als paarden, vechten als leven. Vreten als varkens en zuipen als kamelen. Werken als paarden, vechten als leven. Vreten als varkens en zuipen als kamelen. Ja, moet je natuurlijk wel meezingen als ik dat aankondig, hè? Wij zijn de politici, je vindt ons in Den Haag We kletsen uit ons nek en we houden alles vaag We scheppen graag verwarring tot niemand het meer weet Achter de schermen snel een deal We naaien je compleet Van morgens vroeg tot s'avonds laat Werken wij ons uit de naad van s'avonds laat Tot morgens vroeg zuipen in de kroeg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 Gaan we even klassieke muziek draaien? Ja, ik had dat beloofd, hè? Ja, klassieke muziek. Weliswaar uh, minder klassiek dan je dacht. Maar toch. Heet boven van... Uh, wie eigenlijk? Walter Murphy. Zo, dat is lekker eventjes. Walter Murphy, The Fifth of Beethoven. Ja, inderdaad. Op Radio 501 hoor je dat allemaal. Ja, ik zal eens even een gezellige Radio 501 jingle doorheen gooien. Dit, dit is Radio 501. Ja, dat je nog weten dat je op Radio 501 zit, hè? Echte muziek. Kijk, oh, dat is leuk. Uh, ja, ik hoorde namelijk uh, laatst hoorde ik een nummertje in, uh, in een auto-reclame. Ik weet van niet meer welk merk het is. Zo zie je maar weer hoe ineffectief die reclame eigenlijk is. Jazeker, ja, zeker, ja zeker. En uh, dit nummer was het eigenlijk. Even kijken of ik het achter, op de achtergrond uh, even mee kan draaien. Natuurlijk kan dat. Ja, even kijken hoor. was dit, dit nummer eigenlijk. Ik weet dat er niet meer. Ja, weet ik veel. Nou, het was in ieder geval dat nummer, en dat gaan we niet draaien. En, uh, dit gaan we wel draaien. Jinzu! Ja, hem maar! Jinzu, until you faint. Hier krijg je de volle dag op 501. dat hebben we Van een nieuwe live album Features is to is dit. All this days and new line again Will I the demon insiders? Oh this a new line again Will I change a travel control? All this dance around again Will I break a comfort silence? All this dance around again Come on baby to go Revolution of oh, this dancing line right again Well, they turn the water to wine. Oh, this dancing line right again Gonna cause a lot of confusion Oh, this dancing line right again Gonna knock the food off they find Shake my hand They're gonna lead us to blind us. We hebben weer een ramsplaat. Dat is wel leuk. Thuiskomen we natuurlijk naar Triggerfinger. Finger. up to was dat een live album. Dit deze week uitgekomen. En natuurlijk draaien we daar muziek van. In de vollaag. Maar we draaien natuurlijk de ramsplaat. En de ramsplaat is deze week van uh, Sleepy Sleepers. Uh, ja, met een bonus Dractori Draktori, mimica, menota, Pala. Live, oh, leave it, i bordel. Oh, live in het bordel, denk ik. En het is, het is Vince. Hey, i, kiosk, ja. Ja, nakia, niet nakke. nakia, inderdaad. Hier is niks minder dan die plaat van die band. En die band uit Finland, denk ik dan, dat is live at Bordello. Gewoon op dat kan, hè. Dat is mooi, hè. Oh, nou, het gaat toch nog een beetje door in deze sfeer. Een beetje de boerenrock. Ja, voor de duidelijkheid, ik weet dat niet, hè. Dat pam, pam, dat staat voor het ja, I, O, Nakia. Oftewel, Keep on Knocking. Keep on Knocking at the heavens door. Knock, knock, knocking at the heavens door. Hoor je al terug? Ja, ik ook. Dit wordt geschreven door Seth R. Pennyman. En San Erik Hammond. Hé, Hammond. Uitgeven door MCM Music Senska. Ab, ab. Zal wel een soort pv-wezen, denk ik. In Finland, natuurlijk. Oh, dat is leuk. Er staat ook een uh, tekst al uh, achterop. Nou, dat leest echt goed. Uh, dat leest echt weg als een soort uh, Fins boek. Echt niet te lezen. Papapapam. Nou, ik vind het echt heel speels dit. Ik denk dat ik nu nog wel vaker ga draaien.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 ja nou, Als je denkt, uh, waarom haapt hij nou? Nou, daarom. Nou, oh, wacht. Joh. Moet ik wel even het nummer instarten? Ja, daarom. Natuurlijk, van Dochtroep. Waarom de om brood vraagt? Waarom het water de boot raakt? Nou, waarom? Waarom de zee aan de kust grijpt? Nou, daar word ik wel heel benieuwd. Waarom Pietrus gelukkig... Nou. Maar waarom ik zout in Amond vlek? Waarom ik vriendschap met doet, gij? Nou, waarom? Daarom, daarom, daarom, daarom. Ja, waarom? Daarom, daarom, daarom. daarom, daarom, daarom. Daarom, daarom, daarom. Zodem je het op, Paul McCarthy. Nou, daarom hoor. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk te vanaf maken. Nou, en hier komt Paul McCartney. Even kijken wat hij erover te zeggen heeft over dit nummer. Pom, pom, pom, denk ik. Die nou staat dan dat aan de andere kant van deze single uh, de humming versie staat. Dat is alweer jammer. Natuurlijk uh, ja, uh, uh, uh, uit de bak van Arwin gehaald, die had hier een bak hier met singletjes. En dan krijg je dat mensen die klagen hier uh, dat het kerstmuziek is. Nou wat kan mij dat al schelen, het is nog net hemelvaart geweest. Nou, oh, dat een hele hummingen, dat weet ik wel wat op. Dat draai je gewoon niet na. Een plaatje waarin gedumpt wordt. Geen hummen, maar dummen. Dadam, dus geen hum hum hum, maar dam -da -dam. Ja, Gewoon dat kan. to drink. Ik heb heel veel zin in hele slechte bruggetjes. Het, ik denk dat het door die muziek komt. Uh, ja, denk het wel. Handjes in de lucht en uh, gewoon slechte bruggetjes. En dan gaan we naar Proco Harum, de B-kant van It's the Why the Shido Pale. Hier komt de Blue. Van de ja, Lorie natuurlijk. Lime Streeter in the afternoon. Everybody crazy as a coon. I'm running around in my underpants, trying to find some kind of romance. Oh. Quarter past six on Lime Street, I got whipped right out my feet. Didn't realize that I'd been caught Till I found myself in the county court Please be kind. Have pity on me, poor orphan child. Mr. Judge, he says with a long, mean frown. Often or not, you're going down. I screamed on my knees in the witness box. Lord have mercy on my golden locks. Judge, I can see that he was a schneid. Says the only kind of blind you are the poorest. <laughs> Ja, Brooklyn Harm was dat, met uh, ja, een een of andere blues. En niet zomaar een blues, maar de Lime Street Blues. Dus limoenkleurig en bluesachtig. Gaan wij verder met, ja, de postzak jazz, Postzak, ja. Oh ja. Yeah. Het is voor jou. We duiken met z'n in de postzak. We duiken met z'n in de post. We duiken mensen alle allen in de duiken mensen, z'n allen in de duiken mensen z'n allen in de postzak. Waar zulde de postbezorger gisteren met zich mee? Talloze brieven in de postzak. Van onze lieve mensen en de vuilbak. Oze onze lieve mensen en oze lieve mensen en oze lieve mensen en de vuilbak. Alles weer gestuurd naar haar 501. 501? 501! Ja! Ja, en wat krijgen we vanavond in die postzak binnengesleurd? Ja, brieven natuurlijk van uh, luisteraars. En als ik me goed weet te herinneren, was dat een brief van niemand minder dan Alex de Wilde. Alex de Wilde schreef een brief over het volgende. Uh, ja, ik luister altijd heel graag naar jouw programma. Wat zijn al die mensen gewoon weer graag naar mijn programma zitten te luisteren? Wat is dat nou weer? En ik denk, ik maak theaterhalen herrie om de mensen op de weg te jagen. Maar het lukt maar niet, het lukt maar niet, het lukt maar niet. Alex de Wilde... Komt uit Amersfoort. Kijk, dat is leuk. Mensen die in Amersfoort wonen en toch nog naar het radioprogramma luisteren. Zo zie je maar weer. Radio 501. Internetradio. Echte radio natuurlijk. En uh, ja, hij zegt. Uh, uh, ja, ik, uh, ik. Wat ik eigenlijk mis eigenlijk in Amersfoort. Mensen zeggen altijd wel Amersfoort aan zee, dit. Amersfoort aan zee, dat. Maar. Uh, wat ik eigenlijk mis is een strand. Een strand in Amersfoort. Kijk, we hebben een hele mooie historische poort daar aan de rand van het centrum. ...en een heel mooi centrum, maar we hebben geen strand. En ja... ...om dat gevoel altijd een beetje op te roepen... ...draai ik altijd Branden Zand. Een heel mooi nummer geschreven ergens in de jaren 70... ...of in de jaren 80. Ik weet het eigenlijk niet meer, schrijft hij. Anisje wilde, wilde... dus ook graag dat wij Branden Zand gaan draaien. Nou, dat betreft... ...want we hebben natuurlijk net Willy Schobbe gedraaid... ...met Branden Zand. Maar ik denk niet... ...dat hij dat nummer bedoelt. Want ja... ...wie wilde nou nog Willy Schobbe horen? Ja, vandaar dat ik ook begin dit uur... ...nog een nummer draaide van Willy Schobbe en is Orkestra... Napoli, zoals jullie nog wel zullen weten. He, iedereen heeft tijdens dat nummer zijn huisvuil aan de straat gezet. Want, zoals je weet, in Napoli wordt er nog om het huisvel gerotzooid. Maar uh, ja, brandend stand, dus. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat? Uh, Alles te Wilde, ja. Aardig man. Dankjewel voor de brief trouwens, altijd leuk. Zul je brief ook even naar coopersveg uh, 1622 AA in Hoorn. Uh, ja, uh, ja, brandensand dus. En ja, die gaan we gewoon draaien. Gewoon als dank voor deze vriendelijke suggestie. Hier is brandensand. Zand. Van de Ze wilden weten natuurlijk dat er nu een hele vette trompetzole komt. Allemaal even goed luisteren met je oortjes tegen de radio aan. Of je computer of je mobieltje. Een eindeloze met de koppen, die niet meer Is Het, het op de die daar de straat. op op de Het is natuurlijk muziek van de kift op uh, Radio 5. Speciaal voor Alex de Wilde uit Amersfoort. Ik hoop dat hij blij is. Ik in ieder geval, want ik vind het altijd leuk om de kift te draaien. Zeker als het vroeg materiaal betreft, dat ik helemaal niet ken... maar dat ik vanmiddag van het internet af heb geplukt. Even kijken. Uh, internet, dat is een medium met computers aan elkaar verbonden. U luistert ernaar. Het internet. Het internet, een medium. Uh, ja, het is alweer drie voor. En wat, waar kun je beter mee afsluiten? Met het gevoel dat de gemiddelde luisteraar nu moet hebben... ...na het horen van dit programma, dat ik denkt... ...waarom was ik allemaal niet de afgelopen week? Nou, bijvoorbeeld op Hemeltje Lief. Uh, dat kunt u natuurlijk binnenkort weer even naluisteren. compleet met een interview van... Uh, van uh, Lucian Reepkers. Uh, met Theo Weslo, ...bekend van Rembo en Rembo. En natuurlijk van Housmacher. Gaan we afsluiten met een plaatje. Klaatu wordt dat. Klaatu, Feratu, uh, uh, Infratu. Hoe ging die film ook alweer? Ik weet het niet meer. Maar hier is uh, The Loneliest of Creatures. Niet voordat ik heb gezegd, dan in het komende uur... Maar als Schander weer voorbij komt met Monday or Sunday of Sunday or Monday, dat gaat hij u vertellen. Hier is toe met The Loniest of Creatures en laat dat maar net een vuurtorenwachter zijn. Mooi hè, met dat nautische thema in het afgelopen half uur. Tot volgende week.